Volgens de advocaat van de bewoners is er materiële schade, bijvoorbeeld de extra reiskosten die bewoners moesten maken. Ook de immateriële schade willen ze vergoed. Wanneer de claims worden ingediend en hoeveel geld er wordt geëist, kan de advocaat nog niet zeggen. Weerkundigen waarschuwen dat het tijdens de vroege avondspits glad kan zijn door winterse buien, vooral in het noorden van het land. Door de viering van Sinterklaas begint de spits veel vroeger dan anders. Het verkeer moet ook rekening houden in het noordwesten van het land vanavond met een stormachtige wind. Het winterse weer kan ook de komende dagen gladheid blijven veroorzaken. Er wordt nu al gewaarschuwd voor donderdagnacht en vrijdagochtend. Dan wordt flinke sneeuwval verwacht. De PVV vindt het onterecht dat na de dood van een grensrechter in Almere... vooral wordt gesproken over een voetbalprobleem. Volgens de partij is het een Marokkanen probleem. De PVV zegt dat de Nederlandse politiek en de media... in een totale staat van ontkenning verkeren. Door te spreken over een voetbalprobleem... wordt het echte probleem verhuld, zegt de PVV. Het Marokkanenprobleem uit zich op straat, op school... in het winkelcentrum en op het voetbalveld, zegt PVV-leider Wilders.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 Over de inhoud van de verhoren is niets bekendgemaakt. De 45-jarige verdachte werd twee weken geleden opgepakt in zijn woonplaats Oudwoude. Philips heeft samen met zes andere elektronica bedrijven mega-boetes gekregen... voor het vormen van kartels in de markt voor beeldbuizen. Philips moet 313 miljoen euro betalen... en een samenwerkingsverband van Philips in het Zuid-Koreaanse LG Electronics... nog eens 392 miljoen. Philips gaat ervan uit op te moeten draaien voor de helft van die laatste boete... waardoor het totale boetebedrag voor Philips uitkomt op 509 miljoen euro.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 Verder verloopt de avondspits nu al vrij druk, vooral rond Amsterdam en Rotterdam. De meeste vertraging heeft hij nu op de A4, van Amsterdam naar Den Haag. Er staat een auto in brand nabij Nieuw-Vennep. veroorzaakt 5 kilometer file, de rechterrijstrook is dicht. Op de A9, Alkmaar richting Diemen, tussen Bad Oeverdorp en knoopend Hodendrecht 8 kilometer. En op de A10, de ring van Amsterdam, loopt het ook op veel plaatsen vast, na Winterse Bui. Tussen Westpoort en De Rij 8 kilometer richting Amersfoort.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 Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Zometeen ons buitenlandpanel, maar eerst de wetenschap. 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minuten past the hour. Tower cleared. We, get a we have a liftoff. Dat was 35 jaar geleden. De Voyager 1 werd gelanceerd. Frederik Melman. Hij moest uh, op reis naar de uithoeken van ons zonnestelsel voor onderzoek. En deze week meldt NASA, de Amerikaanse ruimteorganisatie, dat de Voyager 1 op het randje, echt op, op, aan de grens van ons zonnestelsel is. En ja. op het punt staat om te verdwijnen Ja, waarheen, mag ja, uh, Joost weten, laat ja. het zo zeggen. Ja, dat weet ik wel. Hoe weten ze dit? Wat hebben ze binnengekregen dat ze weten waar hij zich nu precies bevindt? Nou, die, uh, die Voyager samen met zijn tweelingzusje of broertje, uh, nummer twee... die hebben allerlei uh, meterapparatuur aan boord. Energiearm, want ja, die moet natuurlijk een hele tijd op uh, eigen energie doen. En die stuurt af en toe uh, gegevens terug van de deeltjes die die uh, meet... of, uh, of uh, de, het magnetisme, zeggen de, het magnetisch veld meet je. En dat stuurt hij terug naar aarde. En, en dat meten we dus. En zo weten we dus waar die zich ongeveer bevindt. Uh, ze zijn, uh, wat je ze zelf al zei, 35 jaar geleden gelanceerd. De bedoeling was dat ze metingen zouden doen aan Jupiter, en nou ja, die verre planeten en wat ze Verre planeten, hadden... maar wel nog binnen ons zonnestelsel. Exact, mm -hmm. ja. ja. En het is een enkeltje, dus je kunt hem niet terughalen. En, en daarom hebben ze die zon dus ook uitgerust met extra apparatuur... om te kijken van, nou ja, wat, wat komen we daarna nog tegen? Want weten we weten ook niet hoe het daaruit ziet. Nee. Dus eigenlijk maar te zeggen, mooi meegenomen. En op een gegeven moment hoorden ze niks meer van ze. Klopt. En op een gegeven moment weer wel. En toen bleken ze aan de rand van het zonnestelsel uh, te zijn. Dat was een bonus, hè? Ja. Maar wat moet je je nou voorstellen? De rand van het zonne ja. Zon ja. zonnestelsel. <laughs> ja, dat is een, een magisch iets, hè? Ja. Uh, Wat moet je je daarbij voorstellen? Kijk, die zon dus, die bevinden zich in gas. En dat gas is allemaal afkomstig van de zon. Je kent wel die plaatjes met enorme explosies. En dat gas dat daarbij vrijkomt, dat wordt soms zeggen de ruimte ingestuurd. Als een ballon alle kanten op. En dat gaat met enorme snelheid van, van wel 50.000... Uh, nee, hoef, nou, in ieder geval, ik weet even de niet meer. Enorme snelheden gaat het, maar richting de randen, mm -hmm. daar vertraagt dat. Dus zomaar zeggen, die zonnewinden, die gaan steeds minder hard waaien, van een, naar een briesje En die komen op een gegeven moment, wat daar buiten zit... dat zijn namelijk hele lichte briesjes, ook van, van windenval... Met, met elementaire deeltjes of met deeltjes van verre sterren, van explosies. Dus die, komen, die twee winden komen elkaar op. Dus op een moment het moment tegen. dat die wind zeg maar, tot nul is gereduceerd... weet je dat je werkelijk op de grens van het zonnestelsel bent naar een ander stelsel. Ongeveer. Op dat, dat... punt waar die dan de wind van de sterren uh, weer tegenkomt... dat is de grens. En we dachten eerst dat het heel simpel was. Uh, dat is de grens, dat is een schil. En dan ben je er doorheen. Maar zo simpel blijkt dat niet zo te zijn. Afgelopen zomer bleek al even dat we op die grens waren. En in één keer was het, wat jij al zei, het was, was stil. Hm. En we dachten, nou, nu zijn we er doorheen. Maar dat bleek niet zo te zijn. Want even, ja, even later kwamen weer allemaal gegevens binnen. Dat er weer turbulentie was. En dan viel het weer stil. En dan was er weer turbulentie Dat, dat ze dus deeltjes. nog op die rand waren. Betekent dat dat ze ja. niet door die schil komen? Ze komen niet in een ander zonnestelsel. Nog niet. Uh, wat we nu kunnen zeggen... is dat die schil gewoon veel... groter, dikker en breder is... dan we dachten. Hm. En dat er van alles gebeurt... in die schil. En dat, uh, maar goed, het nieuws is deze week... dus dat wetenschappers denken... dat nu wel echt die rand nadert. Want wat is het geval? Die zonnewinden van die zon... die slepen tegelijkertijd ook... magneetvelden mee. En die magneetvelden... magneetbanen, die moet je zien... als een soort van snelweg. En wat blijkt nu, de Voyager... Die bevindt zich op een punt waarin die magneetbaan, die snelweg... die dus afkomstig is van de zon helemaal... Mm -hmm. Mm -hmm. die baan, die linkt als het ware met diezelfde soort van snelwegen... die snelweg vanuit uh, de interstellaire ruimte, de ruimte tussen de sterren. Dus wat je nu hebt, is dat je een snelweg krijgt, een magnetische snelweg... waar elementaire gel of geladen deeltjes in en uit schieten. Maar dat was voorheen was dat nog niet zo. Dat was één grote chaos en dan viel het wel stil, zoals ik al zei. En nu zie je is er dus, enige structuur nu? Nu is er structuur. Dus verwachten wetenschappers dat dit een beetje weer de schil van de schil is, om het zo te zeggen. Ja, maar, waar dat, daadwerkelijk... maar dat ze dus ook, die, dat die Voyager, die verlengde snelweg op opgaat eigenlijk. Ja, zo zou ik kunnen zien. Hij zit op die A2, ja. naar Maastricht en dan ja, straks misschien de route de Soleil op. Maar ja. wanneer weten we niet, want hier is nog nooit iemand geweest. Er staat ook geen bordje bij van u uh, uh, verlaat hier ons zonnestelsel. Ja. En dan maar hopen dat ze nog gegevens doorsturen. Dat is inderdaad een En hoe betrouwbaar vraag. die nog zijn? Nou, die zijn wel betrouwbaar. Ja, maar weet dat je is dat zeker? Want... Nou ja, daar gaan we maar even van uit. Maar, oh. maar het spannende is wel wat jij zegt. Van, uh, ja, hoe, hoe komt dat snel? Want uh, die generatoren die dus maken dat die apparatuur meet, die kan mee tot 2020. Nou, denken we dat het misschien over een aantal maanden wel zo zou kunnen zijn dat die ja, dus er doorheen breekt. Hm? Maar dat is afwachten. Oké. Okay. Frederik Melman over de Voyager 1, die op het punt staat ons zonnestelsel te verlaten. En daarna weten we het niet, maar hopen we nog toch iets van ze te horen en dat we metingen doorkrijgen. Dankjewel. En we gaan naar ons buitenlandpanel, zoals gezegd. Vandaag met Petra Stienen. Hartelijk welkom. Uh, Oud-diplomaten, zeggen we er nu maar eens even bij, want we gaan het uitgebreid hebben over de diplomatie. En Midden-Oosten-kenner. En Chris Kijnen is programmamaker bij de VPRO. VPRO, ook een trillende stem van. Uh, laten we eerst even de actualiteit uh, Egypte het even over hebben. Vanmiddag om drie uur, dus dat is een, ongeveer een uurtje geleden, zouden er een groot aantal betogers van de moslimbroederschap zich verzamelen bij het paleis van. Um, Morsi, van president Morsi om steun te betuigen... omdat er al uh, twee weken lang fanatiek tegen hem gedemonstreerd wordt. De demonstranten hebben zich ook daar weer gemeld bij het paleis. En we zien nu net op het nieuws uh, op teletekst verschijnen... dat er gevechten zijn losgebarsten. Chris, uh, eerst maar eventjes nog... Um, de demonstranten demonstreerden uh, al enige tijd omdat ze zeggen: Morsi heeft met het buitenspel zetten van de rechterlijke macht een soort staatsgreep eigenlijk gepleegd. Hij heeft te veel macht naar zich toe getrokken. Ja, Morsi heeft uh, uh, een decreet uitgevaardigd. waarin hij zegt dat een aantal van zijn beslissingen niet meer herroepen kunnen worden door de rechterlijke macht. En dat ging vermoedelijk vooral om uh, het opstellen van een grondwet. Daar wordt op dit moment aan gewerkt. Die is vorige week gepubliceerd. Uh, en uh, zijn angst was dat de rechters die vergadering die die grondwet aan het maken was... Uh, illegaal zouden verklaren in feite. Omdat de oppositie daar inmiddels uit weg was gelopen. Om dat voor te willen zijn heeft hij dat decreet uitgevaardigd. En inmiddels een referendum uitgevaardigd op 15 december waar die grondwet in stemming zou worden gebracht. En daar is eigenlijk de hele ja, liberale oppositie... maar niet alleen de liberale oppositie... Uh, veel breder protest uh, tegen ontstaan uh, van mensen die mm. allemaal bang zijn... dat dit een voorbode is van de manier waarop hij zich op wil gaan stellen... en die hem al een nieuwe farao of ja. zelfs ja. Petra een nieuwe Mubarak noemen. Hè? Ja, de, de, gisteren stond er een stuk van Hwai Nawara. Dat is een liberale leider in Egypte uh, op Twitter. Die zei van dit is een Mubarak met baard... Maar de enige manier waarop wij uh, als oppositie uh, de, de mensen in de straat... en in dorpen buiten Caio en Alexandrië mee kunnen krijgen... straks in dat referendum, is niet door hem aan te pakken op dat hij islamistisch is. Mm. Want mensen zijn heel gelovig en heel conservatief. Dat gaat niet werken. Hij zegt, we moeten zeggen, dit is een nieuwe dictator. Want daar hebben mensen voor op de pleinen en op de straten gestaan. Ja. Ja. Wat trouwens interessant is van de plek waar deze demonstraties nu zijn... Rond dat paleis? Zijn, rond dat paleis, dat is in Heliopolis. Dat is een van de wijken waar... Uh, uh, nou, veel aanhangers van Mubarak uh, wonen, maar ook veel aanhangers van de zogenaamde Hizb el-Kanaba. De partij van de bank, de couch party. Dus de couch potatoes in Egypte zijn nu van hun couch afgekomen en ook de straat opgegaan. En dus dat is opmerking. Wat men vroeger, vroeger zei? Ja, de zwijgende meerderheid. En wat, wat men nu ziet, je ziet een beetje dezelfde de soort reflexie Ja, de middenklasse. En je ziet nu de reflexen van zeg maar, de medestanders van Morsi. Die proberen die mensen weg te zetten als elite, als Fulul, de overblijfselen van de Mubarak-aanhangers. En dat is toch niet helemaal zo? Want als je weer teruggaat naar de aanhang van Morsi, hij heeft helemaal niet zo'n heel ruim mandaat. hè? Mm -hmm. Dat ja, lijkt 25 voor ons... Is, is het een gevaarlijke burgeroorlog? Is eigenlijk nee, nou, nee, dat denk ik niet. Nee, het, is, het is democratie in wording wat je nu ziet. Dat is eigenlijk, hmm. Het is met Eigenlijk opstaan. Is, dat, is dat ook wat iedereen voorspeld had. Dat Morsi nu dit doet. Ja, dat, dat kon je niet precies voorspellen. Maar het, het, het mooie is Olivier Roy, een bekende islamoloog midden oosten kenner uit Frankrijk... gaf dit weekend een interview aan Vrij Nederland. En die zei, het grote voordeel is... deze man is aan de macht gekomen door verkiezingen. En het zal ook de straat, het electoraat zijn wat hem uh, tot de orde roept... En... Wat ook interessant is, is dat op dit moment er ook al wat barsjes in uh, mm. het regeringsfront beginnen te ontstaan. Want Mahmoud Mekki, de vicepresident, ja. heeft vandaag uh, een interview gegeven... aan Al Ahram, de grootste krant van Egypte... waarin hij gezegd heeft dat hij niet op de hoogte was van dat decreet. Dat hij ook tegen Morsi heeft gezegd dat hij het er niet mee eens was. En dat Morsi hem heeft toegezegd dat hij die bevoegdheden niet zal gebruiken. En hij heeft ook gezegd dat er met de oppositie nu gepraat zal worden... over amendementen al op de grondwet, nog voor 15 december, voor dat referendum. Dus er zit ja. beweging ook aan die kant. Petra, ja. jij ziet het ook niet zo somber? want Zeker met wat vertelde. Wat nou ja, verteld. Het zijn op... de bare van een nieuw nieuwe? Egypte. En die zijn behoorlijk pijnlijk. En dat is ook soms heel griezelig om te zien. Want ik maak ja, me inderdaad wel zorgen over... Openen. Als je naar die grondwet kijkt, de Human Rights Watch... een mensenrechtenorganisatie, die zegt... er zitten goede kanten aan, maar er zitten ook hele slechte kanten aan. Maar dat aan. kan, kan zit... dus geamendeerd ja. worden. Althans, dat is het voorstel dat van de vicepresident. vicepresident. Ja. Ja. Ja. Ja. En, de, en, de, en de klassieke vraag is altijd... Tuurlijk. wat gaat het leger doen... Ja, nou vooral niks. Dat hoor je niet, hè? omdat nee. die hun belangen vooralsnog goed veilig hebben gesteld. Ja. Maar ik hij denk heeft dat één ze die niet in gevaar willen brengen. Ja. Hij Economische heeft een, belangen namelijk. Nou. Economisch, ja. Ja, hij heeft één ding bereikt wat tot nu toe eigenlijk niet zo goed ging. Het, want hij heeft niet zo'n heel ruim mandaat. Maar het alternatief, de, nou, de, wij, wij zien het heel erg in islam en niet-moslims. Maar het is in Egypte veel meer mensen die een islamitische staat willen. Mm. En mensen die een civiele staat willen, ja. waar wel plek is voor religie. Nou, ja. en die groep mensen die voor de civiele staat zijn, een rechtsstaat, die is nu verenigd. En dat is toch een meerderheid? Dat is een meerderheid, dat denk ik ook. willen wij niet zo graag horen, maar Die, die, die, die, dat die, die was in elk geval enig vertrouwen biedt, lijkt En dat wij. is ja. ook nieuw eigenlijk. Nou en ja, voor ook. mij niet zo, maar wij zijn natuurlijk heel bang van, van die man met de baard. En ik ben ja. daar ook bezorgd over, want hmm. de mensenrechten situatie is echt heel ja, zorgwekkend op dit het, het, moment. Het zag eruit dat die club juist heel goed georganiseerd was en de andere kant niet. Maar nu zeggen jullie dat die andere kant, de civiele club, zeg maar, ook goed georganiseerd is moment is toch de parlementsverkiezingen ja, die begin volgend over. jaar zijn. En weet je, de Moslimbroederschap is gewoon een verkiezingsmachine. Ja. Ja. Dus die gaan daar echt weer heel sterk uitkomen. Ja. Nou, wie daar niks dat mee te maken heeft niet. straks, dat, uh, om een Joop van Zelden te maken, zoals het vroeger heette, dat is Hillary Clinton, uh, minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten. Ze stapt op, ze is nog eventjes in dienst natuurlijk. Maar ze gaat weg. Uh, ze gaat nu opgevolgd worden door of Susan Rice, of door... Um, uh, Um, hoe heet je ook? Carrie um, En ze was in Brussel voor de NAVO-top. Dat is haar laatste bezoek aan Europa. Haar laatste reis ook. Ze heeft de laatste jaren heel veel gereisd. Ja. Ik heb een paar analyses uh, gelezen. Ik heb een van haar collega's ooit, ooit voor haar. Ja. Ja, meer dan een miljoen frequent flyers. Alleen weet ik niet of je die in Air Force One <laughs> mag uh, opeisen ja. na afloop. En, en, ja. en staat het in verhouding tot wat er. Of is dat te veel gevraagd? Tot wat ze bereikt heeft, her en der, met haar diplomatieke ja. reizen? Ik denk dat zij um, de soft power, hè, zoals dat heet in diplomatie... Uh, het, het imago van Amerika in elk geval weer een beetje heeft kunnen bijpoetsen ja. na Bush. Ja. Ja. Nou, nee, ik las nou juist het verhaal dat vond ik zo'n prachtige zin. Dat zij de enforcer is uh, van, de, van de buitenlandse politiek van Obama. Dus de politieagent, de afdwinger, de dirty Harry van de buitenlandse politiek van Amerika. <laughs> ja. Nou nee, dat juist heel charmant heeft gezegd. En enforcer kan ook nee. veel neutraler zijn hoor, in de zin van de uitvoerder. En, mm -hmm. uh, ik, ik denk dat zij uh, heel veel ruimte heeft gekregen van Obama. Of dat helemaal vrijwillig is geweest. Weet ik niet, omdat Obama natuurlijk enorm uh, in het binnenland uh, vastzat zat... met die, dat constante gevecht over ja. de begrotingen en, en ja, uh, met de Republikeinen. Ja. En dat... dat ja, dat gat heeft zij in het buitenland opgevuld. Ja. Dus ik denk dat haar rol heel ja. groot is geweest. Condoleezza ja. Rice, haar voorgangster, was veel meer her master's voice. En die, ja. die voerde uit wat het Witte Huis wilde. Maar Hillary Clinton heeft gewoon toch weer het mandaat van het buitenlands beleid naar de diplomatie teruggehaald. Nou, dat is natuurlijk belangrijk. Ze heeft de rol van de ambassades weer versterkt. Maar voornamelijk toch ook als het gaat om. om nou, letterlijk ja, de rol de diplomatieke rol van die, ja. ja. die ambassade. Ja. Veel meer dan een toevluchtsoortje voor een toerist... of voor, een, uh, voor een, uh, iemand die geld wil verdienen in het buitenland. Ja. Ja. Ja. Maar eventjes nog over haar persoon, want jij bent een fan van haar. Ja, Wat, wat, wat, ja, vind, jij haar, wat vind jij haar grote kracht en wat heeft zij bereikt? Nou, ik... Wat ze zeker heeft bereid is dat ze niet alleen maar uh, lippendienst heeft bewezen aan het onderwerp vrouwenrechten wereldwijd, maar Absoluut. zich daar gewoon dat echt enorm voor heeft ingezet. Ja. En uh, zelfs meneer Rosenthal, onze vorige minister van buitenlandse zaken, die was daar zo Ik van was onder de M4? indruk. Nee. Ja. <laughs> Sorry. Um, die was er zo van onder de indruk dat hij graag met Hillary Clinton mee wilde doen. Dat heeft hij dan weer niet echt goed in de praktijk gebracht. Maar zij heeft echt vrouwenrechten als onderdeel van een mensenrechtenbeleid op de agenda gezet ja. en ook echt uitgevoerd. Maar, maar als dus ook... ze, als substantieel onderdeel mm -hmm. van de Amerikaanse buitenlandse politiek. Het is ook opgenomen in, in, dat heet officieel... de Quadrennial Diplomacy and Development Review. Dus het, de, de komende vier jaar het buitenlands beleid van Amerika... daar nemen vrouwen echt een belangrijke plaats in. En eigenlijk heeft ze wat dat betreft opgepakt waar ze ooit eindigde. Dus ze studeerde aan Wellesley, een van de vrouwenuniversiteiten... Mm -hmm. de beroemde universiteit in Amerika. En heeft daar was de hoop van feministisch Amerika begin jaren 70. Ja. En het werd haar toen kwalijk genomen dat ze zich... Een groot deel van haar leven in dienst van Beel heeft. Voor haar man ging staan. <coughs> en Stand toen Bill president mess. werd, moest ze eerst nog ja. even de gezondheidszorg proberen. Dat mislukte. Maar vanaf de grote conferentie in 1995 in Peking, waar zij als voorzitter van de Amerikaanse delegatie heel veel indruk heeft gemaakt, is ze absoluut vrouwen richten als topprioriteit. En dat heeft ja. ze ook als minister gedaan. En ze schijnt ook, en dat is uh, harde buitenlandse geopolitiek, ze schijnt ook de architect te zijn geweest van het nieuwe beleid van de Verenigde Staten om een stevige positie te krijgen in de Pacific, wat China weer buitengewoon uh, irriteert. Is dat zo volgens jou? Nou, het is je... ook maar welke commentator je leest natuurlijk. Nou ja, hè? Ik, ik ken uh, een, er komt binnen, in het voorjaar komt er een boek uit van Kim Ratas, een hm. Libanees-Nederlandse journaliste die voor de BBC werkt en zij zit in de zogenaamde en voor de pers. Volkskrant en heeft Volkskrant gewerkt. heeft gewerkt. Ja. En die ze bijwoord, zitten naar haar ja. perscore. De mensen die met haar meevliegen in dat vliegtuig. En zij is ook heel veel mee geweest op die reizen naar uh, het Verre Oosten. Uh, voor het Verre Oosten, niet het Verre Oosten natuurlijk. Maar ze zegt, ja, die, die manier waarop ze daar. Um, Rondloopt en de manier waarop ze ontvangen wordt, ze heeft Amerika echt in de Pacific op de kaart gezet oh. en een serieuze weer een serieuze gesprekspartner gemaakt. En Kim Ratas die zegt ook van ja, je kunt het niet eens zijn met, met het beleid van de Amerikanen, maar de manier waarop zij dat doet en ook hoe ze met de mensen om haar heen omgaat, dat is ook belangrijk. Dat hè? wordt het hmm. nog ontzettend moeilijk voor haar opvolger, want ze ja, heeft dus wel degelijk en zelf veel bereikte is dus door haar manier van doen. Nou ja, dat Persoonlijke is relaties van... heel Precies. belangrijk ja. bij haar. Heeft ze tijdens de Arabische Revolutie heeft ze uh, wel vijf 600 vragen van Egyptische, jonge Egyptenaren gewoon in chatrooms. Ze was constant actief ja. in chatrooms ja. toen. Dat ja. is ja. allemaal onder de radar gebleven. Nou, dan kunnen, dan kunnen, kan de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken die net zijn eigen Facebookpagina heeft afgesloten Frans Timmermans, kan daar toch nog want wel dat, wat van dat leren. leren. Ja, dat, dat hij dat ook hier. laat ja. toelaat aan zijn eigen mensen. Want dat is ook iets heel moois. Ze heeft echt sociale media gebruikt als instrument van diplomatie. Dus in die virtuele ruimte geeft ze ook heel veel ruimte ja. aan ja. diplomaten. Ja. Wat ook wel een talent was leek mij, dat ze allerlei landen flink op een flikker gaf, uh, ver verbaal. Maar dat ze daar toch altijd goede relaties mee bleven houden. Bijvoorbeeld het gevoelige punt van Israël. Nou, kijk, dat en, en, en nu wordt het interessant. Ze sprak <laughs> uh, gisteren op een conferentie in Washington... die georganiseerd was door een uh, uh, Amerikaanse Israëli. Een, een fervent... Uh, uh, St steunpilaar van Israël. <kijkt> en iedereen had verwacht, nadat Netanyahu vorige week toch zijn vinger in uh, de, de oog had gestoken met ja. dat uh, settlement, met dat nederzettingenbeleid, ja. iedereen 2000. had verwacht dat ze daar toch even stevig zou gaan uithalen. Ze heeft zich daar heel keurig, heel voorzichtig, heel diplomatiek Ah, 2016. Uitgelaten. En daar wordt dus de huh? conclusie uitgetrokken: ja, ze, gaan de het, ze gaan in 2016 ja. meedoen ja. als kandidaat. Ja. En dus wil ze nu niet ja. en Israël en het Joodse electoraat ja. in Amerika tegen ja. zich opzetten. Nou, een van de kandidaten die nu staat te trappelen om het te gaan worden, dat is de, uh, dat is de huidige ambassadeur bij de Verenigde Naties, Susan Rice. Ja. En daar lees ik één kwalificatie van. Rice does not know how to be Unblunt. Ja. <laughs> ja ik Rice ik heb... weet niet hoe ze niet boos moet zijn. Ja, ik heb haar één keer ontmoet <laughs> toen ze bij Brookings, een uh, nou, democratische denktank in Washington ja. werkte. Ja, op de gang hoor, een handje geschud toen ik daar bij de ambassade op bezoek was. En ze is. Ja, ik kreeg wel een hand. Ik kreeg wel een hand. Speel. En ze <laughs> maakte een hele vriendelijke <laughs> indruk. Maar ze is een, ongeveer 1,50. En je mag natuurlijk niks over fysieke <laughs> dingen zeggen. Maar ik vroeg me net wel af met Chris: kunnen vrouwen ook een Napoleon-complex hebben ja. en dan van zich afkeffen? Misschien. Heel, het is een heel uh, ja, driftige dame. Maar gaat nou, het worden? Ik weet het niet. De, de, de Republikeinen hebben er wel echt. Uh, sinds, ze heeft vorige week in een overleg gezeten met een paar Republikeinse senatoren. Om, uh, het is ruzie over hoe, de, hoe zij die aanval op de ambassade ja. in Libië heeft afgehandeld. En ja. um, daar ja. wordt ze hard op aangevallen. Vorige week had ze een achtergesloten deurgesprek... met drie belangrijke senatoren, onder andere John McCain. Dat schijnt ze helemaal niet goed gedaan te hebben. Die kwamen woedend naar buiten. Mensen die erbij waren begrepen ook weer niet helemaal... waar die mensen nou zo woedend over waren. Er zitten ook allerlei machinaties achter. Want de andere kandidaat, zei je al, is John Kerry... Als John Kerry minister van buitenlandse zaken wordt, dan komt zijn senaatzetel vrij en dan zou een senaatzetel uit Maine, uh, waar, hij, uh, ja. waar hij of Massachusetts, waar hij senator voor is, die zou weer beschikbaar komen voor de Republikeinen. Dus daar zitten oh, alweer allerlei nog Misschien hebben we, we dan schotten, de, ja, de, der, ja, de, derde ja, de derde die, die met het benen van vandoor gaat. Het zou nog maar zomaar Samantha Power kunnen zijn, die nu voor de Nationale Veiligheidsraad, National Security Council werkt, en zij is ook niet heel waarschijnlijk, hè? Maar je weet Nee. Oké, okay. Laten we het even hebben over... ten slotte Kofi Annan als we het toch over diplomatie hebben. Uh, hij is in Nederland. Ja. De oud-secretaris-generaal van de Verenigde Naties... heeft een boek geschreven ook. Hij gaat morgen uh, uh, op de Universiteit van Leiden... in gesprek met een groep jongeren. Ja, de, uh, de stad XXL. Ja. Ja, dat zijn jongeren die, die hun stem willen laten horen ja. in de VN. Maar even over, over de man zelf. Dat boek wat hij geschreven heeft... over buitenlandse interventies. Um, het grappige, of het grappige... het opmerkelijke aan hem is dat hij vanaf het begin dat hij bij de VN heeft gezeten... geprobeerd heeft om te zeggen... of gezegd heeft... Het, gaat, het moet bij de VN niet gaan om staten... waar het belang van staten moet niet voor opstaan... maar van de burgers uh -huh. in die staten. Ik, je hebt met mensen van doen en niet met landen. Uh -huh. En ik wou, wil dat de VN zich daar goed van doordrongen is. En dat is zoals ik op wil treden in de wereld. Is dat, is dat kenmerkend voor hem? En is hem dat gelukt... Deetra, uh, vind jij uh, Michael Ignatieff, een Canadese politicus... schreef in de New York Review of Books... een prachtige recensie over dit boek. En dan zei hij, eigenlijk is het heel paradoxaal... dat hoe slechter het met de VN ging... hoe beter het met de reputatie van Kofi Annan ging. Dus blijkbaar oh. heeft hij toch iets van charme. En in dat menselijke ah, uh, uh, uh, uh, uh, uh. doet hij het heel goed. Ja, ik denk dat hij best veel dingen heeft bereikt die niet zo bij ons op het netvlies zitten. Bijvoorbeeld organisaties zoals UNICEF en UNHCR, de kinderorganisatie van de VN en de vluchtelingenorganisatie. die doen echt waanzinnig goed werk in het veld. Hij heeft ook iets opgericht dat de Global Impact heet. Dat is echt om het bedrijfsleven aan te zetten om meer met duurzaamheid aan de slag te gaan. Niet zo sexy blijkbaar. Maar ja, aan de andere kant staan Rwanda en Sybrenica. Ja, ook ja. Naast zijn de... ja is... dat zijn zo'n grote trauma's natuurlijk. Maar dat prestige heeft, desondanks, het is meer het prestige van de VN wat een kraal heeft gekregen. En niet van de man zelf. Ja. Nee, ook ook wel een klein beetje natuurlijk. Uh, en met name ook toen... Ja, ik weet niet of je het Food for Oil schandaal nog kan nee, herinneren. Oh ja. Dat was een programma van de VN ja. om, terwijl de boycott er was... toch uh, te zorgen dat in Irak niet ja. iedereen doodging van de honger. Daar was zijn zoon bij betrokken, die verdiende daaraan. Dat was ook niet helemaal netjes. Um, ik denk dat een van zijn grote verdiensten is... en dat komt rechtstreeks voort uit zijn trauma's met, met uh, Rwanda en Bosnië. Rwanda is natuurlijk verschrikkelijk geweest, ook voor hem... Uh, dat hij de, de zogenaamde responsibility pro to protect tot beleid heeft weten te maken bij de Verenigde Naties. Wat in de praktijk betekent dat het mandaat van dat soort vredesoperaties uitgebreid is. Dat de VN harder en eerder mag ingrijpen en dat ook naties gedwongen kunnen worden om hun eigen bevolking te beschermen. Ja. Dat, dat is een belangrijke stap. Uh, ja, de uitvoering dat is ook de toon bij van in zijn... Werkt het ook weer niet. Uh, nee, maar dat is ook de toon van zijn ja, boek. De uitvoering... Heeft... Dat is een beetje, hij heeft ook gezegd... Uh, SG, Secretary General, uh, dat staat ook voor scapegoat. Uh, ja. Voor iemand die altijd de schuld krijgt, terwijl het beleid natuurlijk uiteindelijk bepaald wordt... door de grote lidstaten die bepalen hoeveel geld er is... hoeveel manschappen Precies. erheen gaan en, en wat het dus mandaat wordt. En dan heeft uh, hij dus toch weer met die staten te maken... Ja. hoe graag hij zich ook alleen maar met mensen zou bezighouden. Maar dat, op en dat en moment dat niet. En dan zie je dat toch niet. dat zo iemand, hè, die groep Hope XXL is een groep van jongeren uit Gelderland... die in 2015 naar de VN willen... die is het gelukt om hem naar Nederland... of naar hun ja, bijeenkomst gebeld. te krijgen. Ja. En ja, de, de passie van jonge Nederlanders... voor internationaal beleid en diplomatie... zien ze dan toch in, ze, in hem belichaamd. Ja, die dat is He? En dat is ja. ook, het is natuurlijk ook gewoon een hele indrukwekkende uh, Afrikaanse aristocraat. Ja. En, en wat dat betreft, ik kan hem niet echt met Mandela vergelijken... maar hij heeft diezelfde uitstraling van ja, Afrikaanse adel? Dat stond ik in een zeggen. van de besprekingen van enorm. zijn boek vergeleken met Mandela. Het grappige is dat Mandela zijn prestige te danken heeft... aan het feit dat hij opstond tegen dictators... en aan het feit dat hij met z'n om de tafel ging ja. zitten. En dat is wel bijzonder. Maar natuurlijk. dat heeft Mandela ook gedaan met de kleding. Uiteindelijk, ja, ja. natuurlijk. Ja. Oké. Okay. <laughs> Dit was het weer voor vandaag het panel. Heel erg bedankt, Petra Stine en Chris Keijnen. Het is ook het einde van de villa, maar morgen zijn we er weer. Vanaf half vier dan vanuit Den Haag. En zo meteen het Radio 1 Journaal met Lucella Carasso en Tim Overdiek. Ja, en op Tim. ons uh, verlanglijstje staat natuurlijk hard nieuws, brekend nieuws, exclusief nieuws. Maar in dat opzicht klopt ons hart nog steeds vol verwachting. In ieder geval, ja, heel vlaag. Wat krijgen avond, we dan? In ieder geval hebben we een aantal hele leuke onderwerpen. Uh, over bijvoorbeeld Franse beleefdheidsvormen. Over de ontzetting die momenteel leeft bij Italiaanse wijnconnesseurs. Nog even dit uh, ter geruststelling: we doen niks op rij, hoor. Uh, tenzij me nog iets te bij de man, bij de naam van de man die ons de hoofdpunten van het nieuws gaat geven: Jan jaar meer. van der Put. Daar niks op. Dank <laughs> je. Radio 1, het NOS-journaal. In Cairo zijn tegenstanders en aanhangers van de Egyptische president Morsi slaags geraakt. De tegenstanders betogen sinds gistermiddag bij het presidentieel paleis. De Morsi-aanhang slaagde er na korte tijd in om de tegenstanders te verdrijven. PVV-leider Wilders vindt het onterecht dat na de dood van een grensrechter in Almere... vooral wordt gesproken over een voetbalprobleem. Volgens de partij is het een Marokkaanse probleem. Volgens Wilders verkeren politiek en media in totale staat van ontkenning. Het kan nog wel even duren voor het OM... beslist over vervolging van oud-Dutchbed-commandant Karremans. Dat heeft een advocaat gehoord. Het OM zou eerst voor de zomer een besluit nemen. Later werd gezegd oktober en nu is het dus weer uitstel... Karamans en twee andere leidinggevenden van Dutch Bed zouden zich hebben schuldig gemaakt aan oorlogsmisdrijven en genocide in Srebrenica. En zo'n 40 inwoners van de Utrechtse wijk Kanalen eiland dienen een schadeclaim in vanwege de asbestbesmetting in hun huis. Gisteren concludeerde een onderzoekscommissie dat gemeente en woningcorporatie Mitros fouten hebben gemaakt. Maatregelen waren buiten proportie en onnodig belastend voor bewoners. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANEB, verkeersinformatie. In het noorden en midden van het land is het door winterse buien plaatselijk glad. Het is een vroege en drukke avondspits door pakjesavond en de winterse buien. Er staan twee keer zoveel files als normaal. De meeste files staan rond Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Een paar bijzonderheden. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam Daar loopt het vast voorknopend de Nieuwe Meer, 8 kilometer. Dat komt door de drukte op de A10, de ringweg. Tussen Westpoort en de Rij staat 8 kilometer. Ook de A9 vanuit Alkmaar loopt vol. Tussen Bad Oeverdorp en knooppunt Holendrecht 9 kilometer. De langste file staat op de A15 vanuit Europoort. Tussen Rozenburg en knooppunt Vaanplein 17 kilometer. En op de A50 van naar apeldoorn er staat bij knooppunt Waterberg 5 kilometer na een ongeluk. Maar de weg is daar weer vrij.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 Goedemiddag, we hebben contact met Brussel natuurlijk... over de hoge boete die Philips krijgt voor het maken van prijsafspraken. Het is wordt eerst dat een Kamerlid van de PVV voorzitter wordt... van een parlementaire commissie die een enquête voorbereidt. Het is Roland van Vliet en hij gaat het onderzoek... naar woningcorporaties opzetten na half zes. Hij is hier te gast. Wijnkenners zijn helemaal ontdaan... want er is kostbare wijn het riool ingespoeld in Toscane. Vandalen hebben voor miljoenen euro schade aangericht. We praten vanmiddag met een wijnkenner die de wijnboer in kwestie kent. Voor de eerst in jaren is er olie gevonden in de Noordzee. De gelukkige vinder vertelt hoe ze het hebben gevonden. We zijn er tot half zeven vanavond. De politie Rotterdam-Rijnmond maakt handig gebruik van de feestdagen. Met name de hulpjes van Sinterklaas worden ingezet om criminaliteit te bestrijden. Willemieke Romeijn van de politie Rotterdam, goedemiddag. Lokpiet? Observatiepiet. Wat is het verschil? Een uh, Lokpiet lokt niets uit. Een Lokpiet kijkt die observeert en dat wat hij ziet en wat hij verdacht vindt... dat geeft hij door aan zijn collega's en die ondernemen zo'n nodige actie. En in de volksmond wordt dat lokpiet genoemd? Lokpiet kun je het ook noemen. Ja, en werkt dat? Um, nou, in die zin, um, we hebben echt veel meegemaakt als Piet uh, zijnde. Uh, we zijn eigenlijk wel heel erg geschokt door de opmerkingen... die we te horen hebben gekregen. Nou, Zoals? Nou ja, dan gaat het van racistische tot seksistische opmerkingen. Ik zal ze niet letterlijk uh, gaan noemen. Maar wel echt gewoon schokkende beledigingen. Niet alleen van kinderen, maar ook voor volwassenen die toch weten waar Zwarte Piet voor staat. Um... Meet u dat? Wat zegt u? Meet u dat? Nou ja, ik ga ervan uit dat de meeste mensen wel weten waar Zwarte Piet voor is. En dat hij in ieder geval als kindervriend bedoeld is. En nou, wij hebben het wel als schokkend ervaren dat er zulke dingen naar Zwarte Piet worden geroepen. Nu is het zo dat uh, een zwarte Piet of een Lok observatie observatiepiet, onderneemt zelf nooit actie. Uh, hij blijft in zijn rol als Piet. Maar nou ja, hoort hij dus ook soort opmerkingen, dan geeft hij dat wel door aan de collega's die erbij in de buurt lopen. En mensen worden daar wel op aangesproken. En er zijn ook wel boetes voor uitgedeeld. Is dat zo? Want de Lokpiet was vooral bedoeld om te kijken of er gestolen werd. En waarbij dan de, de, de Piet als vermomde agent kon kijken en snel kon ingrijpen. Ja, ook. Maar niet ingrijpen dus, alleen kijken. De collega's in uniform, die grijpen in. Het zou het mooiste zijn geweest als we op hete daad een inbreker hadden aangehouden. Dat is bij deze actie niet gebeurd. Uh, wel is er een mooi samenspel geweest tussen de Lokpieten en uh, collega's in uniform. En zo hebben we in ieder geval een jongen aangehouden die een uh, iPad in zijn bezit had. Die buitgemaakt was bij een woninginbraak. Dankzij de Lockpiet was dat opgemerkt? Um, het is een iets ingewikkelder verhaal, maar uiteindelijk heeft Lokpieter er wel toe bijgedragen dat we die jongens hebben aan kunnen houden. Maar dan is het denk ik ontluisterender om te ervaren als uh, vermomde agent dat je dus uh, seksistisch en racistisch in de winkelstraat wordt bejegend. Ja. ja. Wat heeft dat, dat dan opgeleverd voor gesprekken of wellicht beleid voor de toekomst vanuit, uh, vanuit, vanuit, vanuit dit oogpunt? Nou, het heeft vooral wel een, een, een, uh, een goed beeld gegeven voor ons... wat een, een zwarte piet, een echte, niet echte, maar ja, goed... een waar geen agent onder zit, toch wel meemaakt. En, en nou ja, we proberen hierbij een beetje toch wel te laten merken... van dit, dit, ja, dit gedrag tolereren we niet. Zo, zo gedraag je niet richting de agent, maar ook niet tegen een zwarte piet. En er zijn dus boetes ook voor uitgedeeld. Ja, de, uh, de, de pieten werden echt dagelijks zeker tien tot twintig keer uh, uitgescholden... En eh, het lastige is, vaak gaat het dan vanuit een groep... en op het moment dat de collega's in uniform erbij komen... is het lastig om eh, uit te maken wie heeft wat precies gezegd. Ja, als dat duidelijk werd, werden er boetes uitgedeeld. Het gaat niet om tientallen, maar er is een aantal boetes uitgedeeld. Want dit is niet het eerste jaar dat jullie op deze manier van, van, van observatie van Lokpieten gebruik maken? Hè? Nee, dit is de derde keer dat we ze hebben ingezet. En was het dit jaar erger wat betreft die opmerkingen? Nee. We je hebben dan... het erger meegemaakt. En hoe vind je dan vrijwilligers om inderdaad je te vermommen als, als Zwarte Piet op straat? Nou, wat de pieten zelf aangeven, of mijn collega's dus eigenlijk... is dat het wel een heel bijzondere uh, ervaring is... om uh, aan de ene kant heel erg in je rol als Zwarte Piet te blijven. Als kindervriend. Maar toch ook wel met heel serieuze zaken bezig te zijn. Kun je dit dan een succes noemen? Of juist niet? Ja, wij noemen het wel een succes. Ja. Met een zwart randje. Het Zwarte Pieterrandje. Willemieke Romeijn van de politie Rotterdam, dank u wel. En dan blijven we even bij Sinterklaas, want het is natuurlijk pakjesavond vanavond. En in Amsterdam heeft de Stichting Sinterklaas Bestaat... een feest georganiseerd voor kinderen van wie de ouders zeer weinig geld hebben. Met pakjes, met snoepgoed, want die zijn de afgelopen weken ingezameld door de stichting. Een verslag van Joris van de Kerkhof. Sinterklaas is ook in Amsterdam... Als iedereen nog even gaat zitten. Sinterklaas bestaat. Wil jij ook even zitten, vriend? Dat is de club die Sinterklaas heeft uitgenodigd. En Sinterklaas bestaat natuurlijk, want hij is hier in Amsterdam. Even kijken, jullie hebben. Ja. Zeg. Word ik dichterbij, zo weten. Zo. Dat is wel heel hard. En roept kinderen bij zich. Maar dan gaan we eens even kijken, want er zijn een paar kinderen en die staan bij mij in het boek. En die wil ik wel even naar voren roepen. Zullen we beginnen met Dina en uh, Gadia? En hij vindt het fijn dat hij hier kan zijn. Want ja, deze kinderen hadden niet verwacht dat hij vandaag nog zou komen. En dat hij vandaag cadeautjes zou geven aan deze kinderen. Daar hadden ze niet op gerekend. En daarom zijn al die cadeautjes hier. En worden die cadeautjes aan deze kinderen gegeven. Ze hebben een pietentraining gedaan. Ik uh, zag dat jullie bezig waren voor je pietendiploma. Klopt dat? Ja. Want jullie hebben uh, dakpannen hinkelen gedaan, geloof ik. En een pakje z'n Hij is nog even aan het praten. En wat het dan met die cadeautjes wordt, dat horen we later. Cadeautjes die die kinderen niet verwacht hadden, maar, maar die toch verzameld zijn... om aan deze kinderen te geven. Dat ging overal goed, hè? Ik denk dat jullie het allemaal heel goed hebben gedaan. Joost van der Kerkel was in de sporthal De Pijp in Amsterdam... bij een Sinterklaasfeest, dus voor, uh, voor kinderen daar. Straks meer, later deze uitzending. Jasper S., de man die wordt verdacht van de moord op Marianne Vaatstra... blijft nog vastzitten. De raadkamer van de rechtbank Leeuwarden... heeft zijn hechtenis verlengd met 90 dagen. U hoort de advocaat van Jasper S., Jan Vlug. De officier van justitie heeft de stand van zaken... met betrekking tot het onderzoek toegelicht... en heeft betoogd dat daaruit voldoende ernstige verdenking blijkt... en ook voldoende redenen om de cliënt langer vast te houden... en heeft gevraagd om 90 dagen gevangenhouding. Wat heeft u bepleit... Uh, daar ga ik op dit moment uh, niet op in, omdat uh, a, zo'n raadkamerzitting is besloten... en b, de cliënt zit nog in alle beperkingen, dus ik kan daar op dit moment niet op ingaan. Maar ik kan me voorstellen dat u wil dat de beperkingen bijvoorbeeld ervan afgaat... dat hij niet meer in beperkingen zit. Heeft u dat bepleit? Dat hebben we niet bepleit. Op zich gaat de officier van justitie over de beperkingen. Daar kun je een bezwaarschrift tegen indienen, maar wij achten het op dit moment... niet in het belang van onze cliënt om uh, de beperkingen eraf te halen. Waarom niet? Onder andere vanwege de gigantische media-aandacht... Uh, hebben we gemeend in overleg met hem uiteraard... om daar nog even mee te wachten. Maar toch, uh, deze meneer heeft zijn eigen bedrijf. Uh, er zijn al verhalen aan de buiten... dat het bedrijf moeilijker te, uh, te handelen is zonder zijn aanwezigheid. Er is geen contact met hem mogelijk. Is dat geen reden om te vragen om die beperkingen eraf te halen? Ja, er is aandacht voor de bedrijfsvoering. En bovendien, uh, tot, uh, tot voor een jaar geleden... deed de cliënt het samen met zijn vader. Dus uh, die weet ook hoe het bedrijf reilt en zeilt. Dus wij... Uh, verwachten dat dat geen grote problemen oplevert. Hoe is het eigenlijk met uw cliënt? Ja, naamstandigheden redelijk. Ja, dit is, kijk, u, u kunt zich misschien voorstellen hoe het is om verdacht te worden van dit feit. Uh, die enorme media-aandacht, hij ziet dat niet, maar uh, kan er natuurlijk wel naar raden. Uh, je zit in alle beperkingen, dus je hebt geen contact met je, met je familie. Dat is zwaar, uh, ja, dat, dat maar goed. Hoe vaak heeft u zelf contact met? Dagelijks. Waar, waar stuurt u zelf als verdediging op aan? Nou, dat, dat, dat kan ik nu nog niet, uh, nog niet vertellen. Uh, het hangt ook een beetje af van de opstelling van het uh, Openbaar Ministerie. Dus uh, ja, uh, voorlopig is er nog even geen nieuws. Maar uh, mogelijk verandert dat. Advocaat Jan Vlug was dat in gesprek met onze collega van Onkel Friesland, Simon Bosma. MUZIEK You're a got this ship. It's kinda like my car. You're commander, new to the game. It's survival. What's my name for well, this mission behind bars? But don't you know, it's getting kinda strange. Needs warmer, couldn't that be your range? Oh, you best sparkle up before you hit the rill. Mars needs warmer, needs woman too. Climb aboard with the speed of light, see the stars before it gets night. Hang on tight.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 De rug, de warmer. Nova Star uit België, begreep ik. Ja. Zeker. Mars needs woman. Een opvallend pleidooi voor respect in Frankrijk. Verplicht bonjour en au revoir zeggen. Straks het verhaal van onze correspondent. Dus zeggen wij bonjour Wijnand Zwaan. Ah, bonjour Lucella. Het is een vroege en drukke avondspits. We hadden niet anders verwacht zo vlak voor pakjesavond. En daarbij vallen ook een paar flinke winterse buien. Allemaal niet gunstig. De meeste files staan rond Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Twee langste files op de A15 vanuit Europoort 17 kilometer voor knooppunt Vaanplein. En de A27 vanuit Almere tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lucella Carasso en Tim Overdik. En dan Wijnand want zwaan even de tijd voor en terecht ook. Want Gerrit Hienstra, we horen van alles over het weer. Waarschuwingen over gladheid, winterse weer. Noem maar op. Geef, geef ons eens even de simpele feiten van dit moment. Ja, dat is volkomen terecht, die waarschuwingen. Want er is op veel plaatsen sprake van gladheid. Vooral in het westen en in het noorden van het land. Er vallen op dit moment winterse buien. En dat zal ook nog wel eventjes vanavond doorgaan. En de winterse bui is niet per definitie sneeuw? Ja, dat... dat kijk, dicht bij zee is het zelfs nog regen of natte sneeuw wat er valt. Maar verder landinwaarts is het echt sneeuw wat er valt. En dat blijft ook liggen. In Friesland en Groningen is het bijvoorbeeld op veel plaatsen al gewoon wit. En um, dat zal ook vanavond nog wel eventjes doorgaan. Dat heeft te maken met een klein lage drukgebiedje... wat dicht langs het noordoosten van het land trekt. En uh, ja, voordat dat voorbij is, zullen die buien vanavond gewoon nog doorgaan. Er is trouwens nog een complicatie bij. Namelijk dat er ook nog veel wind komt in het noordwesten en op de wadden. Daar kan de wind zelfs uitschieten tot uh, hard of stormachtig. Ik dacht 7 tot 8. Met windstoten tot zo'n 100 km per uur. Dat is de, daar is het echt guur weer nu. Ja, en, en, en de komende nacht gaat het dan ook hard vriezen? Nou, dat valt op zich wel mee. Um, ik denk een paar graden in het hele land. Dus uh, opnieuw daardoor kans op gladheid. Ook vannacht blijft er toch wel kans op een enkele sneeuwbui. Uh, vooral in het westen van het land. Later schuift dat wat meer naar het zuidwesten. Dus eigenlijk gewoon vannacht overal kans op gladheid. En ook morgen is dat, uh, morgenochtend is dat nog steeds het geval. Ik mag maar een sprongetje maken naar vrijdagochtend. <kugel> want dan hoor ik echt iedereen ja. met het minste verstand van het weer over praten. <sus> nou ja, kijk, uh, er trekt dan een uh, lage drukgebied dicht bij ons langs. En uh, ja, het frontsysteem wat erbij hoort, het neerslaggebied wat erbij hoort, trekt dan uh, ook over... En dat begint al, uh, ochtends om, al vroeg in de nacht of uh, vroeg in de ochtend. Uh, rond een uur of twee bereikt dat uh, de, de westkust al. Dan nou kan het in het begin nog natte sneeuw zijn of zoiets. of regen, maar later wordt het eigenlijk overal sneeuw. Dus ik denk dat vrijdagochtend om een uur of acht. Uh, dat dan eigenlijk in het hele land al een laag sneeuw ligt. Dan blijft het ook een groot deel van de dag doorsneeuwen. En uiteindelijk kan dat een hoeveelheid sneeuw opleveren van zo'n 10 centimeter. In het Nou, in het noorden wat minder, daar denk ik zo'n 5 centimeter. En in het zuiden wat meer, daar kan het plaatselijk wel 15 centimeter sneeuw naar beneden komen. En pas vrijdag later op de dag wordt het dan weer droog. En dat kan betekenen dat het verkeer bijvoorbeeld behoorlijk uh, ontregelt? Ja, ik, ik ga er vrijdag van uit dat, er, dat het verkeer daar gewoon overlast van krijgt. Uh, het is natuurlijk afhankelijk van hoe druk het dan is... en of mensen er wel of geen rekening mee houden. En is er goed um, tegen te strooien? Want daar hebben wij het ook wel eens met jou over gehad. Ja. Dan strooien en dan komt er neerslag en dan is het gelijk het strooizout weer weg. Ja, kijk, bij zoveel sneeuw is het, uh, is het eigenlijk belangrijk om ervoor te zorgen... dat die sneeuw zo snel mogelijk van de weg afgeschoven wordt. Want met zout kun je een laag sneeuw van 5 centimeter gewoon niet wegkrijgen. Um, dus eigenlijk moet je eerst de sneeuw eraf schuiven. En dan uh, zout strooien. En eigenlijk zou er dan ook nog veel verkeer moeten zijn. Want dan wordt dat zout en die sneeuw die er nog achter gebleven is gemengd. kijk krijg zo'n papje. En dan krijg je dat het met de gladheid wel mee gaat vallen. Uh, maar als het echt gewoon door blijft sneeuwen... daar is bijna niet tegen te strooien. Gerrit Hiemstra, we zullen je nodig hebben de komende dagen. Dank je wel. Met de bezuinigingen op de AWBZ zal de overheid uiteindelijk duurder uit zijn. Dat zeggen wijkverpleegkundigen en gemeentes. De Tweede Kamer praat deze week over de kabinetsplannen... voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Verslaggever Mark Haber, die ging op pad met een wijkverpleegkundige in Groningen... en hoorde haar bezwaren over de bezuinigingen. Hallo, ik ben het Nienke. De rechterdeuren zijn open. Is goed. Na ja, binnen. Richting de lift. Goedemiddag. Goedemiddag. Inke Hoogland, wijkverpleegkundige. Bij wie gaan we nu op bezoek? We gaan hier naar mevrouw Idema. Mevrouw Idema krijgt drie maanden per week zorg van ons. Mevrouw is 90 jaar en ze woont altijd nog zelfstandig. Gaat er goed met onze ondersteuning erbij: familieondersteuning. En daarmee kan ze heel goed in haar uh, eigen appartement blijven wonen. Nou, we zijn op de vijfde etage. Hallo. Goedemorgen. Hallo. Dag. Wat ik weer. mooie tijd. Ja. wat tijd hè. en OS Radio. Ja, wat gaat u eigenlijk doen bij me, mevrouw Idema? Ja, ik ga haar nu helpen met het uh, aantrekken van elastische kousen. Dan oh, ga je gang. Dan ik praat ik even een, met mevrouw Idema. Ja, ik pak hier mijn spullen. Ja, mevrouw Idema, ik hoor ze juist, U bent negentig. Ik had u dat niet gegeven, hoor. Ja, het is toch zo, hè? Ja. Het gaat ja. nog allemaal goed met u. Ja, alleen wat lichamelijk ongemakken, hè? Wat kan u niet meer? Buiten wandelen. En dat vind ik eigenlijk een beetje jammer. Ja. En je eigen boodschappen niet meer doen. En dat vind ik een handicap. Dus u bent afhankelijk van de zorg? Ja, ja helemaal. Ja. Zonder zorg zou ik het niet uh, redden. Gaan We het vandaag hebben over de bezuinigingen in Nienke Hoogland. Uh, wat, wat, wat, wat zou dat kunnen betekenen voor een mevrouw bijvoorbeeld? Ja, kijk, mevrouw die krijgt nu van ons de, de hulp bij het wassen, bij kousen aantrekken. Als het niet meer zo zou zijn, ja, dat zou eigenlijk een ramp betekenen. Omdat ze graag hier wil blijven wonen in deze prachtige flat. Ja, u zegt een ramp, maar de bezuiniging is volgens mij een gedeeltelijke overheveling naar de gemeentes toe. Ja, en er zit wel een bezuiniging bij, maar ja, dat, het kan misschien wel efficiënter. Maar daar bent u het niet bij eens. Nee, kijk, de wijkverpleegkundige die gaat dan, uh, de verpleging gaat niet naar de gemeente. Wat je krijgt is dat dan de verpleging en de verzorging uit elkaar gehaald wordt. Dat is eigenlijk uw grote pijnpunt in de bezuinigingen? Ja, want het is zo geweest en we waren juist zo blij dat het weer allemaal bij elkaar was. Ik werk als wijkverpleegkundige met een klein team. Het is een zelfsturend team, we hebben geen leidinggevende. Dus eigenlijk is dat in verhoudingsgewijs helemaal niet zo duur. En we kunnen wel kwalitatief kunnen we goede zorg geven. En dit willen we heel graag zo houden. En maar door de bezuinigingen zou het ook kunnen voorkomen dat mevrouw maar twee keer in de week, misschien één keer in de week, dat u op bezoek komt. zou kunnen, of dat mevrouw alleen de verzorging krijgt en dan krijgt ze wel... De verzorging die nodig is, maar als er wat is, kan niet bij ingegrepen worden. Als er als alleen maar verzorging komt, dan loop je als er eigenlijk achteraan, Wordt er te, te weinig of te laat, wordt er dan ingegrepen. U zegt, dit moet blijven. Uh, een andere optie zou op, op een gegeven moment zijn... mevrouw moet naar een tehuis toe. Maar daar wordt ook op bezuinigd. Ja, want kijk, als mevrouw naar een tehuis zou moeten... voor een verpleeghuis is mevrouw lang niet slecht genoeg. En voor een verzorgingshuis zou mevrouw niet in aanmerking komen... Dus dan zou ze ook tussen het wal in het schip vallen. Want ook die normering wordt aangescherpt? Ja, wat de regering wil is dat mensen langer thuis blijven wonen... en zelf de regie blijven voeren. Dat is natuurlijk ook wat de meeste mensen ook willen. Maar daarvoor moet je wel voldoende zorg hebben voor de mensen thuis. En moet ook de dagbesteding moet blijven. Ook voor, voor dementerenden of andere mensen die dagbesteding gaan. Dat moet ook blijven om die zorg thuis te kunnen blijven geven. Mevrouw Idema, u wil gewoon hier lekker in Groningen met mooi uitzicht blijven wonen. Dat, dat hoop ik te van harte dat ik kan blijven. Want een verpleeghuis, dat is het allerlaatste. Een verslag was dat van Mark Hamer in Groningen. Omgangsvormen, beleefdheid, wederzijds respect... dat zijn onderwerpen die regelmatig terugkomen in het maatschappelijk debat. En dan kom je vaak ook uit bij de vraag of de overheid daar een rol in kan spelen. Want beleefdheid tussen mensen is niet iets wat je zomaar kan opleggen of afdwingen. Of misschien toch wel. Bonjour. Frank Renaud vanuit Parijs. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Zo hoort het in Frankrijk. Bonjour. Volgens de ongeschreven regels van fatsoen Bonjour. zeg je gedag als je binnenkomt of als je mensen aanspreekt. Maar de tijden veranderen, zelfs in Frankrijk. Mensen krijgen steeds vaker te maken met onbeschaafd gedrag, met onbeleefdheid... en met een afname van respect, van wederzijds respect. Dat zegt burgemeester Gérard Pley van het dorpje Lerol in Noord-Frankrijk. Maar wat doe je als burgemeester als mensen onbeleefd zijn? Er is niet één wet die Fransen verplicht om hallo, tot ziens of dank u te zeggen. Er is geen wet voor beleefde omgangsvormen. Dus bedacht de burgemeester een list. Hij schreef een decreet. Een gemeentelijke bepaling die de inwoners van Lerol opdraagt om beleefd te zijn. Om precies te zijn... Alle 180 inwoners van het dorpje zijn nu verplicht om hallo, Bonjour. om tot ziens, Au revoir. om alsjeblieft en om bedankt Merci. te zeggen. De burgemeester staat niet meer met lege handen tegenover onbeleefde medemensen. Moi, là, avec arrêté, moyen pour une met de gemeentelijke bepaling kan hij bewoners straffen die geen hallo, tot ziens of bedankt zeggen. En die gemeentelijke bepaling die hangt nu op de deur van het stadhuis van Lerolle. Want er zijn namelijk geen winkels, geen scholen en ook geen andere openbare gebouwen in het minuscule dorpje. Er is alleen een stadhuis. En de bepaling geldt daarom dan ook alleen in het stadhuis. Daar kan de burgemeester er zelf op toezien of iedereen beleefd en fatsoenlijk is. En netjes gedacht zegt als hij binnenkomt. En netjes gedacht zegt als hij weer naar buiten wandelt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. En als u zich afvraagt welke straf die burgemeester dan kan opleggen tegen onbeleefde dorpsbewoners, nou, hij kan ze dwingen het stadhuis te verlaten of opnieuw binnen te komen en dan. Wel netjes gedachten zeggen. Dan nou, mag ik u dan danken, waarde collega, voor dit zeker, buitengewoon zeker. prettige eerste voilà. half uur. Kijk, maakt toch wel een verschil. We, we verwelkomen de luisteraars na vijf uur met nieuws over boren. Boren in het riool, boren in de Noordzee en ook waarschijnlijk boren in wijnvaten. Want Italiaanse wijn is daar weggespoeld. Hele dure wijn en oh, we hebben een wijnkender, die daar helemaal overstuur van. Na vijf uur. Tot zo. Vanavond, BNN Today. En, nogmaals, dat komt misschien. Nee, nogmaals, ah, nogmaals. Hij begint dan de zin met nogmaals. Uh. <laughs> ja, ja, Vanavond om half negen op Radio 1. Nee, ja, nee ik, ik word natuurlijk de hele tijd beschuldigd van nepotisme, althans mijn familie, maar uh, dat, daar is geen sprake van. Luister en kijk mee op Radio 1.nl. Bij een zat hij dus te poepen naast de auto. Ik ja. zei. Ik was niet aan het rijden, dat was een vriend van mij. Is nu mee. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.